Het centrum van Utrecht loopt langzaam vol met wielerliefhebbers... voor de start van de Tour de France vanmiddag. In de stad worden honderdduizenden mensen verwacht. Om twee uur start de eerste etappe op het Jaarbeursplein. Een tijdrit over 13,8 kilometer. Burgemeester Van Zanen van Utrecht heeft er alle vertrouwen in... dat alles goed verloopt. Hij adviseert mensen wel zich goed te beschermen tegen de hitte. Het is nog altijd onduidelijk of Lars Boom vanmiddag van start gaat. Gisteravond werd bekend dat zijn cortisolwaarden te laag zijn. Zijn ploeg Astana wil de Italiaanse wielrenaties... Naar van Notti als vervanger van Lars Boom. De internationale wielerbond UCI heeft al laten weten dat er geen vervanger van start mag gaan in de toer.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 In de Griekse hoofdstad Athene hebben tienduizenden voor- en tegenstanders van een deal met Europa in het IMF gisteravond gedemonstreerd. Premier Tsipras riep de Grieken nogmaals op om nee te stemmen bij het referendum morgen over een akkoord met de schuldeisers. Een nee-stem staat volgens Tsipras voor de keuze om in waardigheid in Europa te leven. Ook in Brussel werd gisteravond gedemonstreerd. Daar waren zo'n duizend mensen op de been die de nee-stemmers in Griekenland steunen. Het weer het wordt een zonnige, zeer warme dag met maximum temperaturen tussen 29 graden in de kustprovincies tot 36 graden in het binnenland. Later vandaag koelt door een wind uit het westen iets af en in de namiddag of avond kan vooral in het oosten en noordoosten een regen- of onweersbui ontstaan. Morgen is het iets minder warm met 24 tot 30 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met nu. Toebak leeft. Fijne vrienden in Zandvoort, goedemorgen. Dit is Toebak leeft. Die mensen die alleen geloven in het grote dikke ik. En zet van naar voren, en laat je horen. Actie! Just after her dream with, with much, much desire. But oh, when she got too close to her expectation, with well, her dream All the city life requires And the days of vanity Billy Idol, ook nog steeds aan het optreden. En John Mellencamp ook nog steeds. Let's paper and fire. Fire. Ja, die... fire? ja, alles in de brand. Wat er tegenwoordig in de krant staat. Ja, dat gaat toch langs allemaal veranderen. Tegenwoordig steeds meer grotere verhalen. Omdat, ja, het echt een nieuws lees je op internet natuurlijk. En dat is ook gratis. En daar ga je geld mee voor betalen. Het is de zaterdagmorgen. Toepak leeft op de radio. Welkom bij het radiogebeuren. Gebeuren. Het is vandaag 4 juli. En wat gebeurt er allemaal op 4 juli? We nemen even een kijk. In de overzicht daarvan. Ja, ik zie uh, Oh, Oh, helemaal goed. inlezen zie ik. Uh, uh, heb je het zo paraat? Of uh, heb je een nou, technieklaat? Ja, wel. In 1934 was er in Amsterdam, brak het Jordaanoproer uit. Als dus reactie op de verlaging van de werklozensteun door het kabinet Colijn. Ik heb even doorgeklikt. En het uh, dat was echt niet mis wat er allemaal gebeurde. Nee, dat klopt. Ze leverden daar echt een hele kleine ruimte. Die krotten, uh, in krotten ze gewoon in keldertjes, soort ja. met vier, vijf uh, kinderen erbij ook. En uiteindelijk uh, liet het helemaal ja. uit de hand, opstand. Uh, de straatklinkers gingen eruit, geloof ik. Uh, ramen gingen eraan. Uiteindelijk... Nou, dat duurde echt tot en met het weekend. Ja. En uh, echt, er werd met scherp geschoten. En, ja, en, uh, nou ja het echt. Uh... Door je gevallen ook gewoon. Het ja. is uh, niet misselijk wat daar gebeurt, dus zeker waar. Uh, andere dingen die uh, gebeuren is onder andere... Ik, waar heb ik mijn ogen nou weer uh, Onafhankelijkheid Onafhankelijkheid van Amerika in uh, ja. 1776... Dus is een tijd geleden, want het grootste gedeelte wat in Amerika ontstond... waren er toch altijd Indianen, maar die Indianen, ja, daar hadden we niet zoveel aan. Die hebben allemaal op laten ruimen natuurlijk. En uiteindelijk waren de meeste mensen daar allemaal uit Engeland vandaan. En uiteindelijk wilden ze dus die loskomen van Engeland. De, de koning was daar niet zo blij mee, maar uiteindelijk hebben ze dat voor elkaar gekregen. En dat gebeurde dus uh, in, uh, op 4 juli 1776. En dan kan je zeggen, ladies and gentlemen, today it's the 4th of July. July. Wacht even, ik ga dan staan. Ja, oh ja... Uh, genoeg. Ja, nee, maar het blijft wel zo van... Het, ze hebben we daar natuurlijk nu een groot feest in Amerika? Een groot feest, winkels wikkels zijn dicht. en uh, ja, Ze vinden dit het, het belangrijkste feest wat er is. Ja. Dus uh, goed, nog meer. Ja, in, uh, vandaag in 2005 werd uh, op 7 uur 52 uh, landen de, uh, uh, de Deep Impact. De, uh, een een, een, een kijk je dat? Een soort... In? Ja, een ruimteprojectiel inderdaad. Ja, ja. Die landen op een komeet. Uh, om daar... Uh, ja, ik kan het niet helemaal vinden. Ik dacht eerst, het klonk heel spannend en ik dacht... zich aan dat ding laten opblazen, maar volgens mij... Ja, het je hebt ook, ja, ja die echte film in je hoofd. Ja, die pek, die film in je hoofd. Nee, nee, nee, nee. nee maar dan je moet... was net bezig over die supernova. Ja, dat was ja Dat, dat was Want dat Oké, oh, dat doen was okay, uh, 1946 worden de Filipijnen uh, onafhankelijk... los van de VS. Uh, ja, dat was in 1946. Punt. Ja, en, en uh, in 1990 verzocht Malta toetreding tot de Europese gemeenschap. Oké. Okay. En ik weet nog niet of het nou echt gelukt is, volgens mij wel. Ja, Malta wordt... Uh, dus daar kan je ook wel heerlijk in euro's betalen waarschijnlijk. Dan is nu tijd voor de supernova. Ja, in uh, 1054 werd, uh, werd door een Chinese astronoom een supernova gezien in het sterrenbeeld Stier. En dan vraag je af... Hebt... Wat is een supernova? Yeah? Nou, dat zou ik even uh, haarfijn uitleggen. Oh, niet te haarfijn, hè? want dat is een freaky praat dit altijd. Hè? Okay. Even kort, dan nee, van... ja, het komt erop neer ja? dat een, een ster, als hij bijna is uitgebrand... Yeah? Uh, nou, de meeste stoffen zijn er dan uitgebrand. Alleen aan de buitenrand zit nog wat waterstof. En in het midden zitten wat zware metalen als, als ijzer en dat soort dingen. Ja? En uiteindelijk, doordat het binnenste zo zwaar wordt, kan hij imploderen... Waardoor, die dus, waardoor er een zwart gat ontstaat. En op het moment dat dat gebeurt, geeft zo'n supernova de, kracht, de, de lichtkracht af van een miljard keer de zon. Zo. Dus dan moet nee, je even voorstellen, uh, daar uh. moet je niet in kijken. Nee. Wat we het daarop houden. Dat is, ja, dat is wel uh, heel bijzonder. Nou, oké, okay, zover. Uh, de overzicht: wat er allemaal een beetje gebeurt, is er natuurlijk meer. Maar ik neem al een kleine greep eruit. Straks even de verjaardag. maar eerst hier. Uh, kijk wat mijn lijst wat ik Oh, je ja, natuurlijk de Foo fighters. De Dave Kroll. Als dat die gozer die verstek liet gaan bij Pinkpop? Hm. Mijn vriend niet meer hoor, dit. Je been breekt dat je niet meer kan zingen. Je kan toch gewoon zingen, wat is er dan voor slapd? Zing toch niet met je been? Concrete, con Ik kan het weer niet aan mijn bek krijgen, hoor. Congregation. Congregation. Ik doe net een vergadering live. <laughs> Congregation van de Foo Fighters. Ja, je krijgt het wel uit je bek als je even een paar keer oefent. Congregation, en dat betekent een geloofgemeenschap waar je het over heb. En heeft uh, een tijdje een beetje gehad, uh, last gehad van een brok, gebroken been. Maar is volgens mij nu wel redelijk uh, weer uh, actief. Goed, we gaan even over, uh, even over hebben wie er allemaal jarig is. is Precies wie is er jarig? Healthy. Degene die ik wel interessant vond, die, die jarig was, is al een tijdje overleden hoor, is Mitch uh, Miller. Hij is geboren in uh, 1911 en overleden in 2010, dus oh. 99 geworden. Hij is een Amerikaanse orkestleider, zanger en uh, pl platenproducent. Hij uh, heeft met zijn orkest allerlei uh, muziek gemaakt, maar hij is uiteindelijk ook een RCA-man uh, geweest. Bij uh, Mercury Records heeft hij gewerkt. En daar heeft hij onder andere allerlei bekende namen binnengesleept. Zoals Tony Bennett, Ray uh, Confit, Percy uh, Fate, maar ook Frankie Lane. zijn dus ook allemaal oh ja, muziek Lane ken ik wel. En Guy Mitchell heeft hij ook allemaal uh, groot gemaakt. En hij heeft ook samen met uh, Doris Day muziek gemaakt. Dus deze Mitch Miller. Niemand kent hem in deze tijd, maar destijds was het een grote man. Oké. Okay. Ja. Wie ook jaren? is Eva Mary Saint, en dan denk je, wie is dat in hemelsnaam? Ja. Maar zij de, deed de, de, de On the Waterfront en North by Northwest, allemaal series. <coughs> maar zij was ook die oude dame die in de Titanic speelde. Oh, grappig. Die dan uh, die, uh, die, die ketting liet vallen. Oh, weet oh, je je Dan lag hij toch weer in het water. Potjan ja, Dori. Potjan Dori, ja. ja. Dus de, dat was kneuzig, vond ik, als het eind van die film. Ja. Wie is er nog meerjarig? Ja, in 1978 is Fatima, ik krijg het ook nooit uit mijn mond. Morero. Mo, Morero de ja. Melo. Ja. Die is uh, geboren. Ja, de, de, en zangeres, hè? Staat er dan Hockeyster en zangeres? Ja, wat, wat kan ze? Zo? Wat kan ze goed hockey spelen? Heb ja, ik daar ja. nog in dat gezegd net toen? <racht> nee, ja, al, ze, ja, en ze ik, ze ze Ja. Yeah? Vervolgens is ze wat dingen gaan doen met zingen en met pokeren en ze, ja, nee, nee, nee, nee, uiteindelijk tv presenteren en zo. Yeah? Toen is ze bij een programma gekomen en toen heeft ze leren pokeren van zeg maar de twee grootste pokeraars van Nederland. En nu is zij. Ja, toch wel een van de grootste pokeraars die Nederland kent. Okay. Zij, zij, ze speelt echt de, de, de grote toernooien. De, de uh, European Open. En de... Ja, je kan er gewoon van leven. hè? Dat vind ik wel ongelooflijk. Het ja, grappige is wel om even te zeggen. Dat is ook niet zo gek ja, ja. hoor. Als het prijs in geld, uh, ergens rond de 2 miljoen ligt. Ja. En je komt ergens... Uh, Ergens bovenin uit. Oh, dan kan ik er ook wel van leven hoor. Even een zijstapje maken. De afgelopen week was ik bij een kringelwinkel. En ik was even in het magazijn bezig. En daar zijn altijd mensen een beetje aan stage lopen. Weet je mensen die op je proberen in de tegen. arbeidsmarkt. Nee, en daar kwam ik dus iemand tegen. En ik zeg van. Uh, hey, deze stoelen wil ik wel. Oké, okay, oké. Okay. Ik zeg, Nou ja, ik twijfel wel een beetje. Zeg maar ik zeg. Soms bij twijfel zeg ik altijd. Daar ga ik het toch doen. Hij zegt. Ja, dat heb ik ook laatst gedaan. En heeft dit iets opgeleverd? Ja, een Ton zegt hij. Oh. Met wat dan? Zeg ik, Ja, met pokeren. Ze, toen dacht ik van, je hebt een ton gewonnen met poker in een is is kringelwinkel. Ik wilde de rest van het verhaal nog vragen, maar dat komt de volgende keer wel. Ik ben wel nieuwsgierig. Goed, wie degene die uh, nog, nog meerjarig is, Bill Ridders. En Bill Ridders wordt vandaag 77. En wat was het ook weer voor praten hier? Was het niet ja zo wordt. En dan is het En dat ging ook maar eindeloos door. Dat lovely day. Ja, maar ja, today is to be a lovely day. Ja, Invallige. zeker toepasselijk. En weet je vandaag ook jarig is dat? Nee? Ik, vele mannen die zullen toch denken, oh ja zij, Gina Lollobrigida. Oh ja, Die was en, wie? vandaag 88. Gina Lollobrigida. Oh. Ik kijk maar eens even op uh, internet naar foto's van haar. Ik denk was dat echt dat zo'n mooie vrouw. Ik denk goed. dat ik dat niet eens kan intoe, uh. Gewoon Gina. Gina. <laughs> en Lollo. Als je Gina Lollo doet, dan heb je er al. En volgens dus, uh, mij ja. Lollo, berichtje, Dila. Ja, een de hele mooie vrouw. Destijds voor de mannen was het echt dit. Ah! Dat is echt ja. uh, pure porno, zeg maar. Uh, ja, echt is heel mooi. Echt uh, mooie ja. dame. Geen mooie dame. Uh, 50. Ja, dus Ze zit eigenlijk ofzo. in dezelfde stijl als Sofia Loren, weet je wel. Dus ja. De, die had ook dat. We waren volgens mij ook allebei Italiaans. Ja. En die vandaag ook. Ja, nee, ik snap er, uh, er even overheen. Uh, is vandaag is Ria Bremer en ze wordt vandaag ah. 76. Ria Bremer, oh ja, dat weet ik nog wel. Dat begon met dit, hè? Het lag het tempo nog wat lager. Stuif eens in. Dan laat een later vinger aan de pols. En het laatste programma dat ik van haar gezien heb: dat we gingen over mensen die ze tien jaar had gevolgd. die kanker hadden gehad of die heel erg ziek waren geweest. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Het was erg aangrijpend wat ze toen maakten. Ria Bremer, dus ja. 76 geworden. Ja, vandaag is ook de koningin. jarig, zag ik net. Uh, Sonja van. Uh, god, dat moet ik even zoeken. Ik ben haar weer kwijt. Maar die is in ieder geval de, de, de, de koningin van Zweden, volgens mij. Oké. Okay, die leuk. is ook vandaag jarig. Tony, Tony Eyck is vandaag jarig. Hij wordt vandaag 75. Hij is natuurlijk bekend van die krulletjes. Hij is wel wat groter geworden de laatste tijd. Ja. Maar uh, hij maakt heel veel tunes. <coughs> en daar zou je greep uit kunnen doen. Dat doen we dit. Maar goed. Uh, um, en heb jij deze gezien dan wel? Ja, Jeremy Spencer. Ja. Die die is denk... van Fleetwood Mac. Ja, geweldig. En Fleetwood Mac. Even een plaatje erbij. Toen was hij al weg, moet ik zeggen, hoor. Oh. Hij heeft tot 1970 heeft hij bij Fleetwood Mac gespeeld. Hij is van het nummer You Can Go Your Own Way, waarschijnlijk. Uh, nee, nee hij, is nog, hij is nog veel ouder, van Fleetwood oh. Mac. En het grappige, als toch toch Fleetwood Mac hebben... Weet je wat nou echt een goed plaat is van Fleetwood Mac? Dit. Met het pasje. Ja, ja zeker. Echt, dat, dat, echt, dit is echt weer Frikie die he. Maar dat was hij dit, James Spencer, of ook al niet meer? Nee, dat was heel lang al weg. Het is dus gewoon even een excuus om deze plaat te draaien, gewoon. Ja. Dit is een goed pas Laat we dan maar staan als je een lange keuze. Hebt. Ik ben geen pit op de weg. Wat heb je stukje? Maakt maar niet uit, maar even stukje. Dit moet je hard draaien. Ja. Oké, okay, nou alweer genoeg. Fruito mag dus. Ik vind Jeremy het gewoon leuker dat hij ermee ophoudt. Ja, goed, maar we moeten oh. door met het programma. Oh. Uh, uh, Jeremy Spencer, dus hij wordt vandaag 67. Ja, ja, ja, ja. Uh, degene die ook jarig is, is uh, John Waite. En John Waite is van, uh, even kijken, niet van deze plaat. John Waite is van deze plaat. <middels> grappig. Missing You. Every time, I think of you. Yeah, every time you think of you. Ja, grappig, want hij zat bij de baby's en toen had hij ook deze plaat. Every time. Oh. Hij blijft erover denken. Hij blijft erover nadenken. Elke hij denkt, we, hij denkt we zich wat af. Oh. Hij wordt vandaag 63. Ja. Weet je wie het was? Koning Sonja, ik heb gelogen. Sonja van Noorwegen is vandaag yeah? jaar. En zij is van 1937. Dus is 68, zeg ik dat goed? Ja, ik ben, er niet, ik ben niet goed in rekening. 78 is ze geworden vandaag. 8000. En nog steeds koningin. Ongelooflijk. Want, uh, ja, zij is dus getrouwd met, uh, met Harald, toch? Goed, we kijken nog ja. even. Uh, is zover de verjaardag, toch? Ja. Ik kijk nog even naar degene die zijn overleden. Oh. Uh, overleden in uh, 1995. Toen was je 52. Bob Ross. En Bob Ross. Bob Ross? Wie was Bob Ross over hier? Nou, luister even. Hello, I'm Bob Ross. I'd like to welcome you to the joy of painting. Dat was die man. <laughs> ja. Met die grote krullen. borst bors met krullen. Hij liet eh, het zo eenvoudig lijken. En, en dan zie je hier een vlekje. Ja. En dan ga je dat vlekje. En kijk, T het wordt een bosje. That touch of green. En, uh, oh, nog even nog een fragmentje van leuk. Tell you what, let's make a happy little sky. Mm. And for that, I'm gonna go right into a touch of phthalo blue. Halo, Just a little bit. Just pull a little bit of the color out. Yeah, yeah. And then tap the Brussels, Brussels... Oh, dit is echt zo porno, dit. Oh. Heerlijk. Ah, oh. Ah. Oh, goed. Ja. Borg dus is dus de, uh, 52 geworden. Overleden in 95. Wie nog meer overleden is, is... Jan Willem van der Wetering. is een Nederlandse schrijver. Oké. Okay. Met een hele grote snor, hè? En maar hij, uh, hij was gewoon wel heel actief altijd. Hij heeft twee boekenreeksen gemaakt. De Amsterdamse politiedetectives, Grijp zijn de gier... en de autobiografische zendtrilogie. Ik was zeggen... Heel veel op rommelmarkten kom je het boek van hem tegen. Nu okay. herken ik, want hij heeft hij zo'n zo hoed op. Zo'n pet heeft hij op van de politie, toch? Ja, ja dat ja, zou ja, dat kunnen, is, ja, ja, ja. heel vaak tegen ah, het is een heel bekende naam ook. En ik had van, Oh ja, oh ja. ja. Goed, de laatste nee. die we behandelen... is degene die overleden is in 2003... op 58-jarige leven. Dat is Barry White. Oh, ja... Ergens op, ik krijg een lekkere vrouw op plaats. Echt een fijne plaats. Goed, zo voor het overzicht van diegenen die jarig waren. en die zijn overleden op deze 4 juli. door de jaren heen. Dames en heren, volgende week gewoon. Of volgende week is, ben ik hier niet. Ik ook niet. Dat komt mij nee, ik, ik moet toch iemand in gaan huren hoor. Ja, dat, dat kan niet anders zijn. Dat moet gewoon gebeuren een keer. Ik kom bijna nooit voor. Altijd wel iemand aanwezig. Maar nu zijn twee van de drie niet aanwezig. Oké. Okay. Leuk om de, om zoveel tijd is een frieke plaat te voorschijn het over. Beck heeft veel dingen gemaakt. En dit is zijn laatste single die je ook kan verwachten. En die heet Dream. En uh, ja, apart. Aparte muziek. Straks de zandvoer. Ze berichten afgelopen week. Nou, ik weet niet hoe ik ook kwam. Misschien komen door een kopje. Nu.nl. de val van Sabrina. Ik moet nog steeds de documentaire zien. Maar de grote lijn die uh, voren kwam is dat Frankrijk, de VS, Engeland een afspraak hadden gemaakt. dat ze niet de Bosnische Servië zouden binnenvallen. Of ze niet zouden... Luchtaanval zouden doen. En wij in Nederland zaten maar in die bunker te wachten. Van de graven, Frank de, van der Graven zat maar te wachten. Ja, we moeten luchtsteun geven, we moeten luchtsteun geven. Ja, even wachten, even wachten. En toen was het te laat allemaal. Oh, echt weer zo sukkelig Nederland die dan niet voor zichzelf gaat nadenken. Van, misschien moeten we onze eigen, eigen val, uh, blauw helemaal gewoon eens even steunen. Nee hoor, wachten op de grote baas. En dat is dus ons duur komen te staan. Uiteindelijk vind ik het wel positief dat nu Karmans eigenlijk een beetje uit de wind is. Karmans die het ook wel een beetje werd aangekeken... omdat hij bier had gedronken met mal Malaadis, geloof ik. En hij uh, nou ja, een beetje maatje probeert te worden. Maar nou, ja, misschien kon, was het gewoon warm. Anders. Lekker koud biertje. Ja. Huh? Nou ja, ja misschien. Ja. Ja. Maar in ieder geval, ik, ja, het, is toch, het is wel iets aparts. En gelukkig uh, komt er nu achter dat Frankrijk, de VS en Engeland... eigenlijk een beetje uh, ja, de, de, de, de bad guys zijn. Dan hebben we met z'n allen afgesproken. De VN, weet je wel. We gaan met z'n allen, in 1945 is dat opgezet. We gaan met z'n allen overleggen... En we gaan toezicht houden. En als het nodig is, dan gaan we steun uitvoeren. Het zijn de drie van de, van de hele club die gaan hun eigen koers varen. Ja. Hmm. Allemaal te log dan. Dat is een groot orgaan. Dat, uh, dat werkt dus niet. Goed. Ik zie dat je uh, allerlei leuke poesjes ja. tevoorschijn hebt getomen. Ja, gewoon... Uh, er is een... Dat is voor mannen altijd leuke, leuke in poesjes. In Japan, dat is de spoorwegpoes. Oh. Nee, er, zijn een, er is een begrafenis geweest van een, een poes oh. in, ja, in Japan. En die was... Uh... In haar eentje wist ze de verliesleidende regionale spoorlijn... te redden van de ondergang. Het oh. dier was zo populair... dat ze na haar dood tot godin van de Shinto-religie is verheven. De wat? Ja, de, de Shinto-religie. Oh, de Shinto. Oh, de Shinto ja, ja, ik klonk bijna een beetje is, Ja. ja. Nee, ze streek neer in het uh, onbekende Kishi-station... en maakte dat tot haar uh, plek. En iedereen wilde de poes zien. En uh, vanaf 2007 hadden ze de, die kat een spoorwegpet opgedaan. En de reizigers op het station vonden het zo leuk. En daardoor is die hele spoorlijn weer winstgevend geworden. Ja, dat is toch geweldig? Het en het is zelfs zo dat de gouverneur van Wakayama, maar die heeft een officiële condolianseboodschap... aan de bevolking van het district geschreven. En ze hebben dus al gewoon allemaal, uh, allemaal dingetjes gemaakt het over is die Het is toch kat. geniaal? Een poes die gewoon uit ja, de financiële... Uh... <laughs> het is echt een super kat. Die zit dan gewoon voor het station op een tafel. Die heeft dus gewoon een... een, een Alsof het een conducteur is, weet ik, je ik weet, Voor Nederland weet ik ook wel een dier, zeg maar. Die we zouden kunnen gebruiken om misschien. Uh, een beetje het beeld te geven van de NS. Ja, ja die spoorwegen. kat die dacht van ik kom gewoon weer terug. Want af en toe krijg ik een paar brokjes. En, uh, ja. Ja. Uh, okay, en ik zal wel even schat. op onze website zetten. Goed, straks schattig. de Zandvoortse berichten. kijk even. En ik kijk nog eens even. En ik start een plaat. Start dus een plaat? Nee, deze plaat natuurlijk. Ja, precies. The War on Drugs. Dat zou zo maar een kreet kunnen zijn, die uh, uh, w, uh, George W. Bush heeft uh, genuttigd in zijn tijd. Maar het is een band. En uh, dit is een plaat. Kijk even te kijken hoe de titel weer van de plaat is. Ja, alles is goed voorbereid. Under the Pressure. We hebben mij ook uh, gespeeld op Pinkpop bedacht... ik een beetje zweervolle muziek zo halen. Alleen laat in de middag kan ik me wel voorstellen dat het wel lekker is. Het is dus, uh, later dan je gewend bent... maar hier zijn dan toch de Zandvoortse berichten. De Zandvoortse berichten. Ja, ik heb er wel wat, hoor. Ja, hoor. Uh, voor, voor. Nou, uh, stink van, het is, uh, van hals, zou ook zeggen. Uh, ja, het is zo dat... Uh, de, de, de zei, Joske, nu geopend gisteren bij, uh, op de boulevard. En we hebben gisteravond even gekeken... en uh, het ziet er echt geweldig uit... En uh, de, de wethouder van deze kiosken bieden een kansen voor toeristisch standwoord. Het gebied wordt aantrekkelijker. Bewoners en bezoekers ontdekken de boulevard opnieuw. En het stimuleert de lokale economie. En ze hebben dus uh, om die tentjes ook een beetje... Uh, Duitsland gedaan met helmgras en zo eromheen. Ja? En er is ook één zo'n teentje, dat vond ik wel heel leuk. Die hadden dus een uh, open boekenkast waar iedereen boeken in kan zetten en uit kan halen. Oh ja, dat zie je steeds vaker. Ja, ja ik vind ja. het echt leuk. Ja. Ja, onderweg ja, ja. kom ik het ook wel eens tegen. Heeft iemand ook gewoon uh, een klein uh, mini-bibliotheek gemaakt voor zijn huis, hè? Nee, en dan kan je gewoon ruilen. Ja. In dorpshuizen kom je het ook steeds vaker tegen? Ja, heel goed hoor. We uh, zijn oh, nou allemaal bij de. Kijk, de kringloop loopt ook een beetje over. Ja, ja, ja. echt wel. Dus maar ja. toch ben ik verbaasd als wat voor nieuwe boeken daarin staan af en toe. Dus ja. Ik denk, hij oh, zijn allemaal oude bakken, oude boeken. weet je, nee, dit boek is nog niet eens een jaar oud. dan staat al hier. Ja. Ik vind het erg stoer ja, om maar dat ja, dingen mensen, te, te, te mensen, delen. Ja, ik bedoel, op een gegeven moment ben je, uh, heb je een boek uit. Ja, ja, wat doe je er dan mee? Dan gaat hij in de kast en dan... Oh, ik vind het wel leuk om al het papier aan de muur te hangen. In van die oude kratjes. ja even niet. Afgelopen zaterdag heeft wethouder Gert-Jan Bluis officieel de nieuwe wandelroute van NS uh, station Zandvoort aan zee, natuurlijk naar het strand geopend. Het, is een, een, een grijze, het zijn grijze stroken, die worden omsloten door Groen Duinlandschap. Het ontwerp is uh, samen spraak, uh, met uh, Casco Land en uh, de, de directe om, uh, omwonenden tot stand gekomen. En uh, dat is allemaal uh, uh, het gaat allemaal over het uh, uitvoeringsprogramma Intre Zandvoort, waarbij het palace gebied het, het, bij de stationsomgeving helemaal een nieuwe look moet krijgen want mensen moeten echt het gevoel krijgen als ze zandhoort binnenkomen lopen vanuit het station dat ze denken, wauw dit is gewoon Amsterdam Beach dit is gewoon een verlenging van Amsterdam hier gebeurt dat, hier moet je naar het strand dus dit is een begin, het wandelpad dus uh, gaan we gaan even lopen Ik, uh, ja, het, het, het, het brengt mij wel aan ja. ja, en uh, ja, de toeristen uh, komen hier natuurlijk het liefst met de trein. Ja. Dus wat denkt NS? Dit weekend gaan we werkzaamheden doen aan het spoor tussen Amsterdam Deim. en Haarlem. Ja. Dat je echt denkt van... Lekker ja. slim. Hierdoor rijden er minder treinen richting Zandvoort. Ja, heel handig. Ja. Echt dom. De heel pro dom. Ik, uh, ja. We hebben er geen goed woord voor over. Nee. Dit komende weekend is er dus zondag, morgen een zomermarkt. mega jaarmarkt in het centrum. Van tien tot 6 uur. En daarnaast heb je ook Sandford Alive morgenmiddag, Mark. Dat is misschien wat voor jou. Op mijn mango's Beach Bar en Bruxelles AC. Het is gratis. En uh, nou ja, we hebben er allemaal zin in. Want uh, uh, ja, het, het is een bekende DJ. Ik zit even te zoeken waar die staat. Maar misschien weet jij dat beter dan ik. Ik heb, ik heb het, ik zou het niet weten. geschreven. Oké. Okay. Nee, nou ja. En uh, Thalassa is uh, bekroond tot... het schoonste strandpavillon van Nederland. Strandpavillon Thalassa is... Uh, ja, het is gewoon uh, Dat maakte Strand Nederland uh, afgelopen donderdag op uh, haar website bekend. Hey, stoer! Dus dat is wel, ja. Uh, yeah. Nog een reden om naar Zadver te komen. Met de auto, hè? Helaas. Ja, de nee, trein ja, je, rijdt je, niet. Daar, ze hebben gewoon vervangende bus, hè? Bij, de, de bus. bij de NS. Om de ja, nee, de dus rijden, vanaf nee, Haalem kan je gewoon over, naar Zandvoort komen? Ja, nee. Er de, de rijden alleen minder treinen. Oh, minder trein Oké, okay, sorry. Ja, maar okay. ik had ze meteen al uitgeschakeld. Maar ja, zet gewoon voor de zekerheid... Je, anders je auto neer bij Ikea... en daar pak daar de trein. Want volgens mij kan dat wel. Jezus. Nee, want er rijden minder treinen naar Zandvoort. Ja. Zeg maar, het hele traject... Oké. Okay. Nou ja, je kan we. het traject wel gebruiken. Ja? Alleen, uh, doordat er... Werkzaamheden zijn, rijden er minder treinen. Ja? Maar ja, die treinen gaan door naar Zandvoort. Naar, uh, dus ja, dat, ook al zijn daar geen werkzaamheden, rijden er minder treinen. Oké. Okay. Ik uh, vind het goed. Ik met de trein was Nee, ja, juist niet. Juist niet. Ook oh, nee. Erg, uh, ver, erg verwarrend is het allemaal wel. Goed, tijd voor de jolande keuze, dames en heren. We gaan even swingen oh, op Franse muziek. Een uptempo nummer. Ik vind het echt heel bijzonder dit. Numbers, welk nummer is dat? Nummer 1. Nummer 1. Ah, heet et moi. Ja, ik ken hem wel. We nemen pas voor l'Emmanuel. C'est une porte qui s'éveille. On voit, c'est naturel. De zomerse muziek. Geen idee of het een uh, hit is geweest. Sorry? Ja, zo, ja, ik laat het vallen. Ik laat het vallen. Ja. Oh, ik heb het laten vallen. Goed, ik krijg het even benauwd zeg. Ik we het even moeten laten vallen. Goed, uh, het is 20 Gelukkig minuten voor 10. Ja. Het staat de Het krijgt er warmte van. Uh, het is toebakleven te op radio. 20 minuten voor 10. Straks de tiener. Goedemorgen zijn hand voor het lijf vanuit El Hoogland. De lijnen zijn alweer oké okay, bevonden. Gebeurt er al wat? Ik, ik zet de zender gewoon even aan. Zo. Nee, gebeurt er niks. Ik denk dat iedereen nog even lekker koffie aan het drinken is. Even de, de punten aan het door zijn nemen. Zijn van wat, waar gaan we het over hebben? Dus we staan weer genoeg in die uh, Zandvoortse krant trouwens. Waar ik, wat ik wel weer grappig vond... Waar heb ik het krantje nou neergelegd? Oh, nee. Ik had het op mijn iPad. Ik had geen krantje mee vandaag. Nee, dat, de, de droom van Michael uh, de, Drommel... Uh, is op zijn 65 toch uitgekomen. Hij heeft namelijk een echte oude strandtent nalaten bouwen. En hij heeft dat helemaal officieel willen doen. Hij heeft zelfs via oude foto's kunnen achterhalen... hoe de skelet van zijn strandtent eruit zag. En dat heeft hij dus nalaten bouwen door iemand. Zelf had hij daar niet zoveel verstand van. Maar hij heeft dat nalaten bouwen door iemand. Door uh, Michael, geloof ik, heeft het nalaten gebouwd. Het is waarschijnlijk timmerman geweest. Uh, Canfus Doek eroverheen. Hij uh, heeft ook allerlei leuke meubeltjes erin gezet. En dit staat allemaal in het strand. Uh, in het uh, museum uh, is dat te bewonderen. Uh, ik weet niet zo meer tot wanneer. Uh, Oké, okay, het is open. Elke woensdag uh, van 11 tot 1... Nee, van 1 tot 5. Van 1 tot 5. Hier Altijd. Nog goed. Ik weet niet beter dan, hoor, dat dat zo oh, is. Ja, jij weet het beter. Maar het is maar even te veel tekst wat voor mijn ogen dan ja. duizel. Maar goed, het is een strand het, die uit plus middens 1927 komt. En leuk. Ik, ik ja, ik ben er met... geweest. Ik heb het gezien. En ik moet zeggen, hij is ook bij Groenemorgen Zand geweest, ja. heeft hij alles uitgelegd, hoe het allemaal in elkaar zat en zo. Okay. En uh, ja, hij heeft echt zijn best gedaan. Ook van die uh, nep ijs had hij gehaald. Maar hij heeft uh, laten zien dat hij uh, die dag zelf, van die opening, ja. dat hij ook echt ijs erin had. En inderdaad, het was koeler in die uh, koelkast. Dat was wel grappig. Is ja. Dat? Ja. Het, was, het was geen koelkast, het was een ijs. Ijskast? Dat is echt de ijskast. Geel ja, dat we in de ijskast. We hebben geen ijskast, we hebben koelkasten ja, okay. Maar uh, Nee, helemaal goed. Ja, en uh, de TU Delft heeft een nieuwe elektrische auto ontwikkeld. Tenminste, ja? een zonneauto. En deze auto levert meer energie op dan hij verbruikt. Oftewel, dat is de toekomst. Dat, uh, hij uh, biedt ruimte voor vier personen. Dus het is ook nog wel dat je zegt, van, het is een serieuze auto. Ja, uh, ja over de looks, daar valt over te twisten. <laughs> maar uh, ja, het is uh, een leuk project. en. Uh, ja, wanneer hij je... levert meer energie op dan dat hij gebruikt. Ja. Want dat is toch ideaal gewoon? Ja. Dat is de toekomst. Ik denk niet dat de regering er blij mee is. Want hoe kunnen we dan weer geld via... Ja, de, de regering weet ook, als je zelf zonne-energie opwekt, moet je er ook belasting over betalen. Dus... Die kant gaan we wel op natuurlijk. Hè? Nou ja, dat is wel zo. Dus, ja. Uh... Oké, okay, uiteindelijk, uh, ja. Ja, ja. is zijn best heel van. Uh... Ja. Ja. ja, ik heb toch wel wat. Ja, absoluut wel. Het, is, uh, het schijnt. We, we gaan natuurlijk nu allemaal ook wel naar het zwembad. Ja, in Zandvoort hebben we er geen één, maar helaas... Maar uh, het schijnt dus zo te zijn. Vroeger had je, van, had je van die rode ogen naar een middige zwembad. Ja? En uh, we dachten altijd dat het door het chloor kwam in het water. Maar? Maar het blijkt dus niet zo te zijn. Het schijnt dus dat chlorine zich bindt aan verschillende stoffen... die mogelijk schadelijk zijn voor je lichaam. En creëert hierdoor een irriterende reactie. En deze reactie prilt je ogen. En het hecht zich bijvoorbeeld aan urine en zweet. Met andere woorden... Ja? Wij maar denken dat, uh, dat alleen de chlorine zelf was. Oh, en de meeste van ons kennen vast wat verhaal. Als je plast in een openbare zwemband... Ja? waar die urine blauw kleurt... Ja? en volgens dezelfde man die dit is, uh, heeft uitgezocht... tegen ze mythe... dit verhaal is er weer het gewacht om mensen af te schrikken... waardoor ze niet meer in het zwembad urineren. Maar wacht even, je krijgt nu uh, rode oogjes... Ja. omdat je dus... Omdat dus uh, chloor uh, in combinatie met urine... Dat is irriterend. Ja, uit kontraal komt mm. En vaak, Andere mensen kijk... hun urine zit in jouw ogen. Daardoor heb je rode ogen. Ja. Gezellig. Want vaak is toch, als je naar de overkant zwemt, dat je toch even stiekem even kijkt. Of je er bent, of die bots. Ja? Ja. Mm. Okay. nou bij er bent. Want is zit bot. Ja. Oké. Nou, dat wilde ik graag even weten, deze berichten. Ja, hè? ik Lekker naar het strand gaan of naar een zwembad. Naar het zwembad, dan, hè? Ja. Doe ik een zonnebril op. Misschien scheldt het wel een beetje. Goed, Elwins. Nou, moet je teruggaan, het is toch, toch een beetje te warm of moet je nou toch doorgaan en doorzetten, kom op, het is, het is maar één keer dat komt in Utrecht en één keer dat je toch de, erbij kan zijn het begin van de Tour de France ah, ik kijk wel even op het journaal ik kijk wel even op het journaal ja, ja, dan heb je wel niet de, beste de lange beste versie hier in ieder geval hè? Ik nee, kijk, het ik kort. kijk herhaling. korte versie graag het, uh, het, uh, de herhaling. Het, het, het, het journaal in 60 seconden wordt het dan ja, maar ik vind ja. dat het altijd wel leuk, die billetjes die dan wegfietsen ah, dan had je er gewoon even moeten gaan ja, ga je ze er misschien nog in aanraken. Na oh, ik, ik ja. Handtekening. Op, ik ben wel niet nieuwsgierig of al die hotelkamers... of al die huiskamers die aan de route liggen... dat die ook allemaal verhuurd zijn. Of ze een beetje geld aan gingen verdienen. Wow, ja, als ze dan, slim zijn, hebben ze dan dan. Ja, dat Airbnb en zo. Ja, hmm. dan denkt de, de belastingdienst... Of het, nou, ik kan weer cash. Je hebt hoeveel 500 verdiend? Nou, dan ga ik er 200 van uh, opstrijken. Dat noemen we makkelijk geld verdienen. En daar moet je belasting over betalen. Easy money. Easy money, ja. Tuurlijk. Als ja, ze kunnen graaien en graaien want ze. binnenkort moeten weer wat uitdelen, dat geld, aan het buitenland. Goed. Ga er even bij zitten. En vertel. Uh, nee, nee, nee. Oh, nee? Oké. Okay. Uh. Okay, nou, er waren ouders, ouders van een peuter in Nieuw-Zeeland. Die waren ervan van overtuigd dat hun zoon last had van nachtmerries... Want hij zei drie nachten achter elkaar steeds... dat er een man voor het raam van zijn kamer stond. Uh -huh. Dus ja, die moeder dacht van... nou hij zal wel een nare droom gehad hebben. Ja? Maar s'nachts rond half zes op een hoorde ik een schreeuw. En toen wist ik echt dat er iets mis was. En de jongen vroeg zijn vader mee te komen naar buiten. En daar vonden ze inderdaad voetsporen. En ook stond de poort open. Uh -huh. De volgende nacht hebben ze een smartphone opgehangen... in de buurt van het raam. Ja? Want er was een app en die heet Salient Eye... En daarmee neemt de telefoon een foto als ze iets beweegt... en stuurt een mailtje met de foto. De ouders brachten hun kinderen open om... en maakten zich op voor een spannende nacht. En om tien voor half vijf begon de app foto's te versturen. Daar was duidelijk een man te zien met een zaklamp. En Rodriguez heeft de politie gebeld. En ondertussen bleef de app maar foto's sturen... van wat zich buiten afspeelde. En het bleek dus inderdaad een 15-jarige jongen te zijn... die uh, al bekend is bij de politie. Dus die jongen is gewoon opgepakt. Oké. Okay. Nou, en Ik staat er ook bij waarom je het deed of zo? Nee, nee, je hoort dat, dat, dat... Ja, dat is dan weer privacy, hè? Ja. Dat ook geen foto bij? Jammer. Helaas. Uh, ik zei zoeken in de krant las ik vanochtend ook over... Uh, in een of andere stad hebben ze ook te maken met een gluurder. Uh, een een gluurder, uh, ja. een, gluur, een man die regelmatig dus gewoon voor het raam naar binnen staat te kijken. Uh, echt een groot stuk in de krant. Ze kennen zijn naam ook, ze weten waar hij woont. Hij staat alleen voor het raam, staat hij naar binnen te kijken. Als het raam open staat, begint hij ook een praatje. Dus, oh, uh, zou je misschien met mij in een uh, videoclip willen spelen? Want ik ga een videoclip binnenkort opnemen. En Wat heb je leuke kinderen? En hij schijnt heel aardig te zijn. Alleen hij staat net even te dicht in die cirkel van je, weet je. Hij staat ja. net even te dicht dat je denkt. Ja. Van, ga eens even wat weg. Helemaal een groot stuk in de krant. Dan denk ik van. Kunnen we dit op een andere manier aanpakken? Moet dit echt wereldnieuws worden? Voordat zo'n man, die waarschijnlijk een contactprobleem heeft met de ja. mensheid. Ja, ja, ja. ja. Door hem zo te kakken te zetten is ook een foto van hem geplaatst. Ook gewoon dat je denkt, oh, die man ken ik wel, die woont daar en daar. Die staat wel meer voor ramen te kijken. De tip is nu, doe de gordijnen dicht en ramen dicht. Want er kan een man buiten staan. Ja. Welke, maar dat die man die is weer. gewoon Zoals niet... Ramen en deuren. Ja, ja maar ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik zit ook altijd naar binnen te kijken. Maar ik sta alleen niet stil. Ik loop gewoon een paar keer langs. En okay. ik dan denk, van, hey, wat zag ik nou? Heb je die vrouw weer? Ja. Vreemde vrouw daar. Vrouw. <laughs> Kom anders even binnen. Liefba nee, ja. maar ook wijn. Ja, ik keek even naar die klok. Oh, niet te lang kijken, anders denk ik dat ik ga stelen, weet je. Ja. Wijn? Hebben ze wijn? Nou? Ja, ik dacht niet met wijn. Maakt het ook niet uit. Ja. Uh, het laatste plaatje. Nee, nee, oh nee, sorry. Ik ben, loop wel erg op de zaken vooruit. Niet het laatste plaatje. We dat doe allemaal niet. Nee. Ja, misschien is dat het ook wel. Ik ben helemaal klaar mee geworden. warme weer. Ik wil voor de golf thuis zijn. Wat verdrink ik? Uh, Nul to love. We en, zitten midden in die... We uh, zitten al de... in de golf. Ja. Tot ziens. Multi-love Checked into my heart And trashed it like a hotel room Ik ben nog steeds van de videoclipjes. Dan kom je erachter dat je denkt, hey, het lijkt wel een of andere secte waar, je, waar dit vandaan komt. Waar je misschien nog bij je aan kan sluiten. Is is Unknown, Mortal August en Multilove. Meerdere partners, dat soort dingen zou ik dan denken. Goed, de stoelbak leeft loopt tegen het einde van het radioprogramma. Ah, oh, oh, oh. ja, Is dat een van die ramen bij het LCD, die scholen? Nee toch? nee toch? Ja, nee, die, die worden maar niet gemaakt. Die worden maar niet ja, gemaakt, ja, gewoon. Ja. Ja, dat is wel uh, erg. Ik vind het wel goed dat ze dat nou gewoon even in de Zandvoortse krant even, even goed duidelijk uitmeten. Dat het nou een conflict is tussen de architect die zegt nee, we willen daar geen gewoon glas in. Dat hebben we gewoon zo op bedacht. Het moet ja. glas met de kleurtjes zijn. En uh, dat kost altijd weer meer, er is geen geld voor, dus dat, daar zijn ze nog bezig. Hopen wel dat straks als het nieuwe schooljaar weer gaat beginnen, dat er wel een Plaat. nieuwe in zit. Ja, dat lijkt me een goed idee. Dat er geen pleister op zit op dat raam, want dat ja, is een en, beetje armoedig. Ja, maar dat, dat die Duitser niet naar ons land ging, want er was een, een Duitser ja? en die, uh, die werd in de trein van Luxemburg naar Trier, of Trier, sorry, Trier, in Trier werd hij dus uh, opgepakt. Want volgens de omroep SWR hadden de 82-jarige man in de rolstoel... en zijn 51-jarige begeleider verklaard tegenover de douane... dat ze niet meer dan 10.000 euro bij zich hadden. Klein geld. Ja, en toen een van de douaniers de rugzak die aan de rolstoel hing beetpakte, ging een diefstalalarm af. Nou, dat heb je niet voor 10.000 euro al. Nou, ik wel Tussen hoor. de vuile was in de rugzak vond de douanier daarna het geld. En hoeveel was het nou? Wacht, wacht even. Wacht, tussen het wasgoed? Tussen het vuile was. Ja, het hebben ze ik een gedaan. bedrag van hoeveel? 1,2 miljoen. Euro contant. Hoe groot was die Die was man nou ja, dan? ja, kijk, als je briefjes hebt van, uh, van 500 euro... dan ja? gaat het snel hoor, ja, denk okay. ik. Dus uh, ja, hij verklaarde dus de eigenaar te zijn. En hij is waarschijnlijk even naar zijn geheime bankrekening in Luxemburg gegaan. En ik denk, ik haal alles eraf met die crisis en zo. Ja, en uh, Maar ja, hij zou nu een behoorlijk bedrag aan boete moeten betalen. En hij moet dus waarschijnlijk helemaal aantonen hoe hij eraan kwam en zo. Dus hij heeft gewoon wel een probleem. Ja. Maar ik wist, niet, ik wist niet dat ze in de in de treinen controleren voor de douane. Wat je bij je... Ze proberen overal geld vandaan te ja. trekken. Het zijn nog steeds uh, 2400 briefjes. Van 500. Ik ja, dacht, dat is gewoon, maar die zijn wel heel smeeuw, dun hoor. Man. En als je daar een paar vuile onderbroeken omheen doet... wie durft die te pakken? Ja, dat is wel waar. Ja, ik, ik niet. Zeker niet van een, van een oude man. Van een oude man. <lacht> <lacht> geld stinkt, hè? <lacht> geld stinkt, ja. ja. Dat ja. De, de koele non-OLED, hè? Stinkt niet. Geld stinkt niet. Dan weet je waar we die spreuk vandaan komt? Uit de oude Romeinen, toen ze daar rioolbelasting gingen heffen... Oké. Okay. De overwaard velleten daar komt het vandaan. Konian okay. non Olet. dat is de eerste rioolbelasting. Ja, ja. ja, dit is toch weer een leuk weetje ja, een toch? Ja, leuk weetje. Oké. Okay. Heb jij nog een laatste leuke weetje Dan sluiten we de af. Ik heb weinig uh, leuke weetjes meer. Leuk, leuk ja. ja, ja, nee, nee. weetje. Wat ik wel weet is dat iedereen gewoon moet zorgen dat hij zich heel goed insmeert vandaag. Vooral veel en water veel drinken. blijven drinken. Veel water ja, blijven drinken. drinken. Ja, ik heb ook ja net, dat is echt het hoogste uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, verspreide nieuws. Ja, ja. Nou ja, dat water. is ook zo. niks water. En vind... doe rustig aan, Ik, ik vind wel stoer dat ze aan. gewoon in uh, Utrecht dat ze... Maar hoeveel hebben ze, 15 miljoen liter water hebben ze daar uh... extra, hè? extra neergezet? Ja, ja maar, ze wel maar sowieso, Dance, die meldde ook dat ze extra water naar de domstad gingen pompen. Ja. Waar ja. ik echt dacht van, huh? maar hoe werkt dat dan? Daar vroeg ik me, dat vroeg me echt oprecht ja. af. Ik had niet daar weer extra uh, leidingen. Ze hebben grachten, toch? Ja. Oh, ja, lekker. Dat zijn Ik weet het ook allemaal niet. laatste plaatje voor 10 uh, uur. Straks aan 10 morgen Goeiemorgen, wordt. We spreken elkaar uh, over twee weken weer. Up, up, bed is heavy moon. Down, down, down, like a shadow walking through the corners of the room. I in your head